Een echte novemberstorm. Horen we eens tegen de ruiten, tegen de muren, door de bomen. Zo jacht hij ook de golven tegen het duin op. De zee wil ons land. Maar hij krijgt je niet, Skilke Milaantje. De duinen bescherm je. En de dijken. En de mannen. Nee. Stil maar, Ik maak je niet wakker zolang het dak niet wegwaait en de muren blijven staan. En zolang een biedbrenger je nog niet wegroept naar het strand. Slaap jij maar, Sil. Daarvoor is de nacht. De nacht is niet om te piekeren over alles wat een mens beklemt. Hij is ons voor de slaap gegeven. Oeh. Oeh nou toch eens. Zo kan een mens niet slapen. Eens was er nog zo'n novembernacht. Hoe lang is dat alweer geleden? Drie jaar? Nee. Vier? Vier jaar is dat al dat ons popke werd geboren. Ons popke, wat was het? teer en broos. Te de teer en te broos. We waren er zo blij mee. Stil vooral. Ik zie hem nog voor me. Ik hoor nog zijn stem. Een meisje, Jaak. Net wat jij zo graag wou, hè, Stil? Twee jongens en een meisje. Ja, wat zullen Jelle en ze wel zeggen? Wat zullen ze opkijken van hun zusje? Dat zou ik ook denken. Twee jongens en een meisje. Nee, wat zeg ik? Twee jongens en twee meisjes over een paar jaartjes. Ach, jij, malle. Laten we eerst maar zien... Dat dit popkunst even vaamke wordt. Wat is het, broos en teer, hè? Ze was nog te zwak om te huilen. Toen de dag aanbrak, leefde ze al niet meer. Ze had haar nog niet eens het naam gegeven. En Sil. O oh die arme Sil, wat ging ik te keer. Ik moest hem smeken om nog even bij me te blijven. Ik moet de beesten voeren, ja. Ik het werk kan niet wachten. Kijk toch nog even naar ons popke, Sil, En druk het de oogjes toe. Ach. We hebben niks te eisen, Sil. We zijn allemaal naakt op de wereld gekomen. De heer heeft gegeven en weer genomen. Ach, jij met je vrouwen praat. Wat weet een vrouw als jij daar nou vanaf? Ach, ach, ach. Wat was hij opstandig in het begin? Maar hoe gauw leek hij ons al vergeten? Voor dat kind een ander. Ziel toch, praat toch niet zo. <laughs> Voor dat kind een ander, Jaak. Wat zeg ik? Twee anderen, twee jongens en twee famkes. <laughs> mim, Mim. Wat is er, Jelle mijn jong? We, we krijgen nog wel eens een zusje, hè, Mim? Hoi, we. Hoe kom je daar nou zo bij, jongske? Nou, dat heb daar gezegd, Mim. En wat Ta zegt, dat gebeurt altijd. Altijd, hè, Mim? Nou, altijd. Wel vaak, Jelle, maar niet altijd. Zal ik eens uh, bij de kleine dober gaan kijken? Bij de kleine dober? Hoe bedoel je, jong? Nou, om dat zusje te zoeken. Ta zegt dat kleine meisjes uit de konijnenholen komen. Die dat. <laughs> dat is echt waar, zegt Ta. Ja, het konijnenholen. Ja, en als ze dorst hebben, dan gaan ze naar de kleine dobe om te drinken. de kleine dobben, jonge toch. Ja, natuurlijk. Ze, ze, ze moeten toch drinken. Niet toch. Maar, eh, maar ze wachten altijd tot het donker is. Niemand mag ze zien, zegt daar. Dat, dat vinden ze niet prettig. Dan worden ze bang. Maar, eh, maar ik zal ze toch wel vinden, man. Ik ga er naartoe als het helemaal donker is. En, eh, en dan doe ik heel stil. Dan ga ik op mijn kousen. Ja, het is echt waar, Romin. Daar heb het gezegd. Ta, maak toch zeker grapjes, malle jongen. Nee, nee, dat is niet eens. Da, dat is niet eens. Ta, we krijgen een zusje uit de kleine dome, ta. Ta, het is echt waar, ta. Die kleine jongen. Hij liep huilend de stal in naar zijn vader. En die lacht maar. deed me pijn tot in mijn hart. Nou lacht hij niet meer. Hij is opstandig. Hij aanvaardt het niet dat er geen kind meer komt. Waarschijnlijk nooit meer komen zal. Er is weinig kans dat ik ooit nog dragen zal. Heeft de dokter gezegd. Hoe graag ik het ook wil. En het ziel zou gunnen. We moeten tevreden zijn met onze jelle en wietse. Onze twee jongens moeten ons genoeg zijn. Jelle en Wietse. Wietse, Jelle. Ja, we hebben... We hebben... Weer niet, en ze hebben nog gelijk ook, zij weten er meer vanaf dan de mensen. Oei, oei, oei, wat zal de zee keer gaan. Arme mannen en arme vrouwen. Zeiken wacht al veertig jaar op jort en ze gelooft nog vast en zeker dat hij op een goede dag thuis zal komen. Arme Zeiken, het is geen wonder dat ze zo af en toe een beetje in de war is. Hoi. Huh? Het is geen schaap. Dat is volk. Op ons erf. Zeel, zeel, Hé! Hey, ben je wakker? Huh? Doe nou. Er is volk. Huh? Er is volk, zeel. Van alles op het strand, zeel. Van alles op het strand. Van alles op het strand? Ik kom er aan. schip in nood. schip in nood. Geen wonder. Wacht even. Ik doe open. Waar zit het schip? Bij ja, paal 16, zeel. Bij paal 16? Hoe oh, ben jij je douwen? Ja. Bij paal 16, zei je? Ja, zo ongeveer wel. Het liep al vlak bij 13, maar het zit al bij 16. Ik had het zender. Vanzelf, vanzelf, man. Ik kom er ook zo aan. Ja. Een Schip bij 16, tjonge jongen, jongen. Gant, waar is mijn broek? Was dat douwe dakken niet? Ja, maar hij is alweer door ook. Er zit een schip bij 16, het begon al vast te lopen bij 13, maar nu zit het bij paal 16, zei Douwe. Dat kan wat worden. Jongen, ja. Kom er ook maar uit, Jaak. Het is toch al over vijf en zie ik. En je zal het vanochtend alleen moeten doen. Vanzelf. De helper zal ook wel naar het strand gaan. Een schip bij zestien. Doe die dikke jomper aan, jongen. Dat heb ik al gedaan. Ik ga de paarden vast voor de aardkant slaan. Zorg jij even voor brood? Ja. Pas op met die storm. Hij hoort het al niet meer. Een schip bij zestien. Arme kerels. Maar als er nog wat te redden valt, zullen onze mannen het niet laten. Zil zeker niet, al moet hij er zijn leven voor wagen. De heren beschermen hem en al die anderen. Zo, een extra stuk spek mag hij wel hebben. Dat komt hem wel toe. Ach, heb je mijn brood klaar? Ja, hier is het. De beesten moeten hooi uit het achterste vak hebben, Jaak. Dat komt best goed, als jij maar voorzichtig bent. Ai, het hagelt ook nog. Ach, allemaal wintervruggies. Wintervruggies. Hort, hort. Daar gaat hij. Zijn vrouw en kinderen is hij al vergeten. Zijn hart is nou aan de zee. Tja, zo moet het ook. Wie wijfelt, heeft al half verloren en geen mens gaat voor zijn tijd. De heren geven dat het zilstijd tijd nog niet is. Zo, dan nou eerst de koeien voeren. Er is genoeg te doen zonder zil en zonder helper. Met dat schip bij Paal 16. Wat denk jij ervan, Jalf? Ja, er is geen loskom aan. Wat is het ervan heen doen? Een brik, denk ik. Brik, Maar Dan een op ballast. Er is nog niks aangespoeld. We kan nog komen, Jale. Konden we maar meer zien. Als de lucht maar eerst breekt. Weet je het aan het schip breekt? Oh, wat een golven! Dat houden ze nooit. Nee, als het een houten brik is, zeker niet. Dat het ook zo lang donker blijft. Hela, hey pas op! Hier staan mensen, Ja! Uitkijken okay, mannetje, hey, hey, hey. wie ben je? Hoi mannen, zo rustig, hoors! rustig! Ah, maar. die zil! Je, zil. Nou, je bent de eerste met een kar. Ja. Zil zal zonder kar het strand op gaan. Ja. Wat denken jullie dat het is? Een houten brik. Maar geen lachen. Maar een brik op ballast. Er is weinig wat te verwachten. Waarom nou juist op ballast? Er ah, is zo weinig van te zeggen. Misschien is het wel een schoener. Hij moet wel vastzitten. Zo vast als een muur. Dat redden ze nooit. Hij slaat kapot. Ja, die kant zit erin. Hey, let op mannen. Een flambouw. Kijk daar. Van west naar oost. Rustig, grauwe, rustig zwart, brave beestjes zo. Zo ja, een flambouw van west naar oost. Ja, die krijgen het benauwd. Dat redden ze nooit. Arme kerels. Ze gaan kapot. Kapot gaan ze. Kijk eens. Nog een flambouw. Sjoe, nog een toe. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. gat gaat de mast. ei, ei, een Mast overboord, Met zeilen al. Ze gaan kapot, mannen. Hey. Ze gaan kapot. En uh, wij staan hier maar. Zo is het niet, dit? Uh, we, we moeten toch wat doen. Komt de reddingsboot dan niet? Ja, helemaal van Oostenrijk. Nee, uh, dat gaat niet. De reddingsboot kan hier niet helpen. Het schip zit ook te dicht voor het strand. Maar we moeten toch wat doen. Hoi, daar gaat de tweede mast ook al. Zil, kijk dan toch. Wat ja, moeten we wat doen? Ja, Sil, wat doen we? Allebei de masten. Zil. Zil. Hey, Zil, waar zit je nou? Zil. Hey, Zil. hij is een duin opgegaan. Kijk, daar. Sil. Hey, Sil. Wat moeten we doen? Sil, wat doen we nou? Sil. Zwaaien, oh ja, mannen. Oh ja, naar het schip. We laten de sloep neer aan Noord, de stommers. Niet doen! Niet doen! Zwaaien van me! Zwaaien! Niet doen! Oei. Verdeid nog een Niet doen mensen! Jullie staan kapot! Niet doen! Daar gaat de sloep! Hai hai! En ze kennen de branding hier niet. Uh. Niet doen! Niet doen! Niet, doen. niet doen. kapot! Niet doen toch stommers! Man moeten helpen. Zil, zil, we moeten helpen. Ik ga erop af. Hij is Kerel, wat wil je? Vlug, mannen, help me even de grauwe uitspannen. Ja. Dat is de beste van de twee. Ja, ja goed. Ja, rustig, maar rustig maar grauwen. Ja, ja. Wie heeft er een boodzaak voor Maar dat kan toch niet man? Doe vlug een beetje hier met je haak zelf. Ach, mijn man, je bent gek geworden. Fort, vrouwen. fort. Kom maar. Kom maar, voordat mijn bang voor de zee. Ho, ja, ik doe ho. het, vrouwen. De Grouwe gaat de zee in. Ja. Ja, doe maar Grouwe. Zwart, hey. ja, ja, ja. Het Hors doet het. Hij gaat de zee in. Was er doorheen. Door de branding. Hij zwemt. De Grouwe zwemt. Wat een Hors. Oh, wat een Hors. Wat een kerel. Hoi. Oh. Ze gaan rond. Oh. Ze zijn weg. In de golven. Nee. Nee, nee, nee, nee. Daar gaan ze weer. Die donkere plek kijk maar weer naar oost daar beweegt wat op de golven ja ja rechts van het schip Vergeet me ja dat moet zil zijn op het horst volhouden zeel volhouden Doe maar zil toe maar houden hoi hoi hoi volhouden volhouden maar waar is de sloep nou daar daar ja. kijk maar voorbij het schip ja ja ja Zeil gaat er recht op man ja daar daar, over op de branding. Rechterop, op Ai, haat. Hij is het. Opgeslokt. Opgeslokt door de golven. Als daar nog iemand in zit. Nee, nee. Kijk, kijk, kijk. Daar is de sloep weer. Hashel ook. Oh, hij gaat recht op de sloep aan. Dat dat, dat, dat kan niet. De snoep slaat hem kapot. Kom terug, Sil! Kom toch terug! Kom terug, Sil! Ja, Sil zal het opgeven nu die er bijna is. Nee, Kijk toch! Kijk toch! Hij redt het! Hij haalt het! Dacht je het je af? Er beweegt wat! Vlak bij de sloep! Dat moet Sil zijn! Op de grauwe! Kijk dan! Kijk dan! Vergeet Hij haalt dit! Hij is er! Hij moet op de rand van de sloep zitten! Kijk maar! Daar beweegt wat! Nee! Zil. Nee, nee, dat is wat anders. Hij komt terug. Terug, Weban! Kijk dan daar. Dat moet zil zijn. Ja, hoor. Dat moet zil zijn. Op de rand van de snoep. En uh, dat andere, dat is... Uh... Dat is de Grauwe. De Grauwe. Ja, ja, de Grauwe. Doe maar, Grauwe. Doe maar. Doe, maar. Doe maar uit. Doe maar uit. Kom, de... Hoi, grauwe. Doe maar. Kom, dan. Kom, Grauwe. Ja, Hij ruikt het. Het horst redt het! Wat een paard! Doe maar, vrouwen! Doe dan! Ja, Sil het maar redt. Oh, die redt het altijd wel. Als er maar riemen in de sloep zijn. Ah, oh, Sil heeft wel meer aan de riemen gezeten. Wat een kerel! Kijk! Kijk! Ja, kijk, hij gaat op Oost aan! Op wat 17 aan. Oh, maar, vrouwen! Wat wordt hier voor een ah. Hors! Ah. Hij vreesde de zee niet, omdat Sil hem niet vreesde. De zee nam het schip. Marcel nam de sloep. En wat nog meer? Vlug, mannen! Vlug! Afval 17! Ja. ja rustig, bonte. Ik heb niet veel tijd vanmorgen. Acht uur voeren en melken is werk genoeg voor een mens. Rustig maar, dan ben je het gauwste van me af. Ja. Nee. Nee. Nee. Wat is er, Jellemillon? Overdraai. Jellemill, Ben jij ook al wakker, Wietze? Ja. Nee, nog even wachten hoor, jongens. Het is nog wat vroeg voor jullie. Zo. Nou, jij bent weer klaar, Bonte. Je hebt je water verdiend. Maar als jullie me maar, maar niet voor de voeten lopen. Nee, nee we, we zullen het meer helpen. <laughs> helpen. Jelle helpen van de wal in de sloot. Net zo onbezuist en heftig als een ta. Maar nog niet zo handig. Ach, Wiets is heel wat handiger als het erop aan komt. Het zijn allebei beste jongens, wat jij blaakt. Kan het ook anders met zo'n ta. ik zal blij zijn als hij weer goed en wel terug is. Naar die andere ook. Mag ik nou eens leren melken, niet? Ja, ik ook, Min. <laughs> nou, dan moesten jullie nog maar eventjes mee wachten. Ah. Pas op, jullie ja, loopt niet in de trek. Is okay ook eten van Min tegen? Nee, nee, Witse. Pompen jullie liever wat water voor ja, Min, hè? Ah. Ja, sta stil, blaar. Zo, dat is beter. Nee, Witse, ik ben alleen. Nee, ik. Iets, ik, dacht, nee. Nee, ik, euh, ik ben de oudste. En niet kibbelen, samen dragen, hoor. Rustig nou, maar, blaar. Doe nou. De vrouw heeft nog meer te doen eens ik eerst. Nee, samen pompen. Dat, dat, dat doet mijn met Mim ook altijd. Het gaat niet. Doe dat nou los. Ah, je kan het toch niet alleen. Hop, oh, hoe? Zou je zien? Zie je nog niks? Oh, wacht maar. Ah, je trekt scheef. Ik werk niet scheef. Je trekt wel scheef. Mim. Mim! Wat is er, Jelle? Wietse zegt dat, dat, dat ik scheef trek. Ja, Mim, dat deed Jelle ook. Als Wietse dat zegt, zal het wel zo zijn, jong. Oh, Wietse is gek. Nou, nou, nou, Wietse kan anders best pompen, hoor nee, maar. Hij is toch gek. Wat je zegt, ben je Nu Nee, gekke gekken, Hal Help jij me maar even met de emmer, Jelle? Oh, ja. Voorzichtig, Jelle, niet zo heftig. Hè? Is het uh, is daar het stroom, Mim? Ja, ja. Met de aardkar zeker. Zelf, hè? Zo, ja? Laat de emmer nam los. Ja. Mooi gedaan. Als ik, als ik groot ben, ga ik ook rijden, Mim. Met mijn eigen kar. Met hele sterke paarden. <laughs> wel, ja, wel, ja. En, en ik zal altijd de eerste zijn. <laughs> Doe maar. Zo, en ja, ga jij nog wietse nam nou maar even helpen, hè? De ja. emmer is vol. Daar is ook altijd het eerste op het strand, hè, Mim. En hij vindt altijd het meeste. Ta, dat is de beste strandrijder. hè, Mim? Wel ja, wel ja. Mooi, Lietse. Knap gedaan. Ah. Zo, gaan jullie nog maar wat in de stal spelen? Dan gaat Mim brood klaarmaken. Met een uh, bakkie thee, Mim? Vooruit maar, omdat jullie zo goed geholpen hebben. En uh, met suiker? Oh, zeker, maar Het is geen zondag. We krijgen thee, Lietse. Thee. Aai, lekker. Thee. Met suiker? Oh, misschien wel. Ik heb het gevraagd. Zo, ja, nou eerst de kachel maar eens een beetje opporren. En dan... En een pakkootje warm maken voor de stoof. De zal wel nat en koud zijn als die terugkomt. hè? was die er maar vast weer. Een wat droge kleren klaarleggen. Ook voor de jongens klaarmaken. Een beetje thee zetten. Dan mocht daar toch wel eens thuis komen. Ja. En niet zo kramele wietse kamelse nootbrood. Ik wil het. Hoe daar? Ja. Jaak. Jaak. Ja. Eindelijk. Ja, ja, ik heb alleen gevonden. Heb daar wat gevonden op het strand? Sil, wat zie je eruit? Wat is er met je gebeurd? Kom gewoon verder. Het leeft Jaak. Het leeft. Wat leeft? Jaak, het kind leeft. Het kind leeft? Kom je aan een kind? Oh, Sil. Gered, Jaak. Ik heb een kind gered. Uit de sloep. Daar heb ik een kind gered. U, uit de sloep, toch? Uit de sloep, ja. Uit de sloep in dit noodweer. Ach, klein wurmpje. Geef me gauw hier, Sil. En dan naar je aan arm klein ding. Oh, moet je die voetjes voelen? Ijskoud. Wat een kleine voetjes. Maar het leeft, Jaak. Het leeft echt. Oh, Zo'n klein wurmpje toch. Die nacht de spullen maar zelf doen uit een ding. Uit de sloep. Uit de sloep, zei, je? Ja, ja, die hadden ze neergelaten aan de noordkant van de brik, de stommers. Huh? Het was een Zweedse dachte. Een houten. Helemaal kapot. Helemaal kapot. En de mensen? Waarschijnlijk allemaal verdronken. Oh. Allemaal uit de sloep geslagen behalve dit kind. Allemaal verdronken. Oh, ze zijn allemaal verdronken, Jelle? Ja. Het kind lag in de sloep en de moeder ook. Maar die was al dood. Dood? De moeder is dood. Ze had een wond aan de hoofd. Waarschijnlijk is ze tegen de rand van de sloep geslagen. Pas op, Jaak. Laat mij het verder Allee, even doen. Ja. Zo. Ja, ja dan neem jij die zak even aan. Mm -hmm. ah. Daar is ze dan. Oh, ja. Ah, ah. zo'n popke toch, zo'n famke. Ja, een famke, Jaak, een famke. Een, een kindje? Een, een famke? Een zusje bij de kleine dopen vandaan. Mogen we het houden, ta? Een zusje bij de kleine dopen vandaan. We... <laughs> Ze komt uit de grootste dorpen van de wereld, mijn jong. Uit de grootste dorpen van de wereld? Een zusje. Een zusje. hebt een zusje? Daar heb het zelf uit de grote dorpen gehaald. Een meisje, Jaak. Als God het liefst. Zelf. En als de mensen het niet weer van ons afnemen. U hebt geluisterd naar het eerste deel van Sil de Strandjutter, een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin, bewerkt door Margreet Bruin. De medesperenden waren. Sil Droeviger, Paul van der Lek. Jaakje Droeviger, zijn vrouw, Eva Jansen. Jelle en Wietse, hun kinderen, ...Gerry Mantel en Nina Bergsma. Douwe Bakker, Jos van Turenhout. Nekes Oene, Rudy West. Tjalf Smit, Han König. En Gouwe van Keij. De regie had Wim Paul.